11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Shell heeft een deel van zijn medewerkers van twee boorplatforms in de Noordzee geëvacueerd. Dat is gebeurd uit voorzorg. De installaties liggen op een paar kilometer afstand van een platform van Total, dat met een gaslek kant. De 85 personeelsleden die Shell evacueert zijn niet nodig om de installaties draaiende te houden. Meer dan 100 personeelsleden blijven achter op de platforms. Wel heeft het bedrijf de booractiviteiten van een van de platforms voorlopig stilgelegd. Boven het boor boorplatform van Total hangt een kilometerslange gaswolk. Volgens Total is nog onduidelijk wat er lekt en wat de oorzaak is. De situatie zou wel stabiel zijn. D66 wil af van het gratis huwelijk. De partij wil af van de verplichting dat gemeenten de mogelijkheid moeten bieden zonder kosten te trouwen. Volgens Kamerlid Bernsen is de wet daarover uit 1879 helemaal uit de tijd...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 In een dorp vlakbij Tel Aviv zijn een vader en zijn vijf kinderen vannacht omgekomen bij een brand. Alle kinderen waren jonger dan twaalf jaar. De brand brak gisteravond uit in de woning van het gezin. De moeder van de kinderen was op het moment van de brand niet thuis. De oorzaak van de brand bij Tel Aviv is nog niet bekend. De reclassering is blij met het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven om voor daders van ernstige gewelds- of zedemisdrijven levenslang toezicht mogelijk te maken. Het wetsvoorstel gaat vandaag naar de Kamer.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 omdat in Nederland de studiefinanciering voor de masterfase... vanaf volgend jaar wordt beperkt. Veel Nederlandse studenten wijken uit naar Vlaanderen... omdat het niveau van onderwijs gelijk is, er minder woningnood is... en er minder strenge toelatingseisen zijn. Ook is het collegegeld in België een stuk lager dan in Nederland. Het weer zonnig, met soms wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar 12 graden op de wadden... tot 18 graden in het zuiden van het land. Daarmee staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het ook zo'n 16 graden. ANWB-verkeersinformatie. Nog viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp 3. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt ter Bregseplein, 2 kilometer. De rechterrijsthoek is daar dicht, want het staat een kapotte auto.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Ganzen doodschieten moet misschien niet vanwege, eh, ja, vanwege het feit... dat u die dieren hartstikke lief vindt, net zoals ik. Maar het moet misschien wel vanwege de overlast. Maar als het dan gebeurt, is het niet prettig. Zeker niet als ze zitten te broeden. En toch is dat het beste, vindt Fauna Beheer in Nederland. Want dan hoef je er later tienduizenden minder neer te schieten. Later dit uur een debat erover. Jorge Sorigueta, de vader van Maxima, zal hier niet worden vervolgd... voor zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Argentijnse burgers. Daar zijn te aanwijzingen voor, zei het Openbaar Ministerie deze maand. Maar er zijn wel internationale verdragen over de verantwoordelijkheid van alle staten... als het gaat om verdwijningen in welk land dan ook. En wat die verdragen in dit geval betekenen... bespreek ik zo met rechtsgeleerde Lot Vermeulen. Kun je nog zingen? Zing dan mee met de Matthias Passion En voor een privébezoek aan de studio... surf naar degids.fm Ook werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen in een bedrijf... hebben een zorgplicht. Dat oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarbij een ZZP'er... zijn opdrachtgever aanklaagde na een bedrijfsongeval. Wat betekent deze uitspraak voor de gemiddelde uh, zelfstandigen zonder personeel in Nederland? Het zijn er inmiddels 800.000. Aan de telefoon Evert Verhulp, hij is hoogleraar arbeidsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. De man raakte na een bedrijfsongeval een groot deel van zijn rechterbeen kwijt. Hij had geen arbeids- en geschiktheidsverzekering en klaarde zijn opdrachtgever aan. En de Hoge Raad geeft hem gelijk. Ja. U noemde dat in de krant vanochtend baanbrekend. Waarom? Nou ja, om de waar de, deze ZZP zich op beriep... eigenlijk een regeling is die is geschreven voor werknemers. Um, uh, en, en het is opmerkelijk dat iemand die dus geen arbeidsovereenkomst heeft... en dus geen werknemer is... zich toch op die beschermende bepalingen kan beroepen. Uh, niet helemaal opmerkelijk. De wetgever heeft die ruimte wel gelaten. Maar het, is toch, nou, de, de, het was niet zonder meer voor de hand liggend om dit, om, om, dit, om dit aan te nemen. En wat betekent dit nu? Moet de opdrachtgever alle kosten gaan betalen in dit geval? Nou ja, kijk, basis is dat... Een zorgvuldig met iedereen in zijn bedrijf moet omgaan, ongeacht de vragen of dat nou een werknemer is of een bezoeker of iemand die op basis van zelfstandigheid daar komt werken. Uh, uh, de, vervolgens wordt er onderscheid gemaakt in de wet tussen uh, de mate van bescherming en werknemers die in ongeval overkomt bij het bedrijf, uh, kunnen de werkgever vrijwel altijd, zijn dus we wat uitzonderingen, maar die zijn echt zeldzaam, vrijwel altijd aansprakelijk stellen voor de schade die ze leiden. Ja, werknemers zitten altijd goed. Dus de werknemers zitten vrijwel altijd goed. Uh, nou ja, hij heeft wel een ongeval gehad en is, is, heeft ernstige letsel, dus in die zin zit hij helemaal niet goed, maar in ieder geval wordt hij schadevergoed. Ja, ja. Dat is wel heel wat. Ja. Uh, bij ZZP'ers zou je kunnen zeggen dat die eigenlijk als een soort bezoeker binnen het bedrijf moeten worden beschouwd en hun eigen broek moeten ophouden, want ze zijn tenslotte zelfstandig. En de consequentie daarvan is dus ook dat ze maar zelf voor een verzekering moeten zorgen en die werkgever, dus... Ik moet dan ook opdrachtgever zeggen... die opdrachtgever dus ook niet aansprakelijk kan zijn voor die schade. Tenzij er echt sprake is van, van onrechtmatige daad. Hè, maar daar zit heel veel ruimte tussen. En nou zegt de Hoge Raad in dit geval... de werkgever heeft ook bij ZZP'ers een zorgplicht. Klopt. Wat betekent dat een zorgplicht? Nou ja, dat betekent eigenlijk met name... dat de, de, de, de wat makkelijkere aansprakelijkheidsstelling voor schade... die voor werknemers geldt... ook door sommige zelfstandigen kan worden ingeroepen. En dus dat een opdrachtgever... Uh, gewoon echt eerder aansprakelijk is voor letselschade... die een ZZP'er binnen het bedrijf van die opdrachtgever oploopt. En wat betekent deze uitspraak dan voor de 800.000 ZZP'ers in Nederland? Nou, die 800.000 is natuurlijk een heel grof getal. Uh, mm -hmm. Wat Raad wel heeft gezegd, en dat, dat, dat hebben ze heel mooi ingekleed... is dat je steeds moet kijken naar alle omstandigheden van het geval. En daarmee bedoelen ze in dit geval dat je eigenlijk je moet afvragen... betreft het die een zelfstandige die, die eigenlijk een beetje lijkt op een werknemer. He, dus het is weliswaar een zelfstandige zonder personeel... Met heel veel zelfstandigen zonder personeel. die zich eindeloos op de arbeidsmarkt begeven. als echte zelfstandigen. De, de schildersbedrijven, de kappers. Nou, dat zijn allemaal zelfstandigen die in die 800.000 zitten. Ja. Maar het zou natuurlijk gek zijn. Als, als de kapper zich toevallig bij jou. als hij jouw haak knipt. als hij jouw haar knipt. zich in zijn vinger snijdt. en dan jou aansprakelijk zou kunnen Maar zetten, als hij dat werkt, doet in een je salon. Je... Uh, als het, uh, min of meer een beetje werknemer in dat bedrijf. dan kan hij wel die werkgever aansprakelijk zijn. als bij een kapsalon. als zelfstandige werkt. dat gebeurt nog wel. Alleen dat maar doet bij één kapsalon. en eigenlijk daar dus werkt. als ware hij werknemer. maar hij is zelfstandig. op dat moment, als die dan letselschade oploopt. is die werkgever makkelijk aan te spreken. Nou. Makkelijker dan wanneer die, uh, deze uitspraken niet zou zijn. Gebeurd. Maar moeten ze dan allemaal. Deze, dit voorbeeld gaan volgen. moeten ze dan die opdrachtgever aansprakelijk stellen? Eén voor één? Kijk, kijk, de vraag is hoe vaak het gebeurt. Je praat natuurlijk wel over echt letselschade. dat is toch aanzienlijke schade. Dus het zal niet heel, zich heel veel voorkomen. Je mag nou, in de bouw misschien wel, hè? Waarom? In de bouw. Ja, dat zou kunnen in de bouw wel, maar daar, daar heeft het dus ook echt consequenties, denk ik. En de consequentie daarvan is met name dat dan de opdrachtgever ervoor moet zorgen... dat hij is verzekerd voor dit soort aansprakelijkheden. Dat is eigenlijk de boodschap die ook achter dit arrest van de Hoge Raad zit. En gaat die zorgplicht dan misschien nog verder dan alleen die schade Is als er iets, is iets misgegaan? Nee, op dit moment niet. Nou, zie je wel dat er allerhande bewegingen zijn... sowieso ook bij de wetgever, maar ook wel in de rechtspraak om die onzelfstandige zelfstandigen... dus de zelfstandigen die eigenlijk toch een beetje op een werknemer lijken... Ja. Uh, om die wat meer bescherming te bieden. En in, in, in die lijn past dit arrest van de hoge raad natuurlijk uitstekend. Nou is VNO-NCW, de Koepelorganisatie van werkgevers in Nederland... niet blij met de uitspraak omdat een ZZP'er een ondernemer is, zeggen zij. Terwijl de zorgplicht geldt voor werknemers en loondienst. Ja, nou ja, zoals ik net al zei... De, de, de zorg, deze zorgplicht die voor werknemers geldt... is uitgebreid voor zelfstandigen die eigenlijk... Nou, we ...toch wel zoveel lijken op een werknemer dat je ze bijna gelijk zou kunnen stellen. En dat zien ze over het hoofd bij VNO. Dat zien ze over het hoofd, dus ik, ik, ben, ik, ik vind het een beetje krokodillentranen. En veel ZZP'ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering... ...en die is misschien met deze uitspraak als je in de bouw werkt... ...en je bent ZZP'er niet meer nodig. Nou ja, nogmaals, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe vaak je je laat inhuren... ...als je steeds als bouwvakker... Uh, zelfstandig werkt voor één aannemer, dan zou je onder deze beschermende regeling kunnen vallen. Maar op het moment dat je voor verschillende aannemers werkt, ja, dan ben je toch echt wel zelfstandig. En moet je je eigen broek ophouden en dus ook je eigen verzekering regelen. Meneer Verhoeven wordt het langzamerhand niet de, de tijd. dat risico niet lopen hoor. Nee, vanmiddag. wordt het niet de tijd dat de politiek er allemaal beter gaat regelen met die ZZP'ers? Uh, ja, dat wordt al heel lang tijd. Maar dat geldt voor heel veel meer arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daar ligt, laat de politiek duidelijk wat uh, dingen liggen. Horen, ik u nog vaker spreken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Even het leraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. <lacht> de gids.fm. Heeft u al een keuze gemaakt? Het mooiste Matthews-moment? Want over tien dagen is het Goede Vrijdag. En uh, dan hoort u wat het mooiste Matthews-moment is geworden. Op de site, gids.fm kunt u kiezen. Nou, de enorme populariteit van de Matthäus Passion... verleidt mensen tot het maken van verschillende uitvoeringen. En eh, een van de verslaggevers, Anita van der Huls... die ging weer achteraan deze week. Er zijn heel wat versies te beluisteren, Anita. Goedemorgen. Welke? Nou, er zijn veel versies te beluisteren. Uh, niet allemaal uh, mee te maken, maar zeker nog te beluisteren. De bekendste is misschien wel de hertaling van Jan Rot. Word, uh, is, is uit 2006. Wordt dit jaar voor het eerst niet live uh, uitgevoerd. Maar oh. is wel... Dus een CD van Jan Rot maakte een hele vrije vertaling, hè? ook uh, zoals hij zegt voor niet-christenen. Hij ontdeed zich van het hele barokke geloofsgoed. Het gaat over een geweldloos, charismatische man met veel volgelingen en die wordt aangepakt. Uh, en omdat het uh, voor niet-gelovigen is en uh, naar deze tijd omgezet, is het daarom ook volgens Jan Rot het, wordt het verhaal veel beter te volgen. Het is een heel verschil. Of. Uh, ben Jezus, deze woorden gesproken had. Dan ben je eigenlijk al met je gedachten kan heel ergens anders zijn. Terwijl je als je. Uh, de laatste reis van Jezus was aangebroken. Zijn doel was uitgesproken. Je weet toch dat het overmorgen Pasen is? Je zit meteen in dat verhaal. En dat, is, uh, dat vind ik het leuke eraan. En het, het grote voordeel is. Dat je in de Tweede helft bijvoorbeeld, bij een Duitse uitvoering... zie je toch het publiek wel wegzifferen, het duurt wel heel lang. In de Nederlands blijft het heel spannend. En uh, je, je voelt in die zaal ook zoiets uh, van... hij uh, heeft zoveel in de tekst veranderd, misschien loopt het wel goed af. En? Loopt het goed af? Nee, ook bij Jan Rot loopt het niet goed af. Jezus gaat dood, wordt begraven. En dat is het einde van de passie. Uh, zo extreem is dus het niet... En Echt extreme uitvoering was die uit 2003 is, uh, jaren ook nog uitgevoerd, van Joost van Bellen samen met Antoine Schillemans en Hans Verhagen. Dat was een dansversie. Een dansversie? Een, een dansversie met een heel multimediaal circus eromheen. Uh, van Bellen die, uh, schreef het als een, een groot avontuur om de ritmestructuren van de Matthäus van Bach om te zetten naar moderne dansmuziek. nog herkenbaar hè dit begin ja het begin is heel herkenbaar en je ook niet meteen dat je denkt kom we gaan eens dansen maar dat, dat die herkenbaarheid verdwijnt en de bewerking wordt veel extremer en uh, dan worden meteen eens echt goed dansbaar blijf hangen Dan is er nog een andere, inmiddels haast al traditionele uitvoering... de Mezing Matthäus. En ja, we zonder bij een receptie. en een bij, repetitie. een repetitie, ja. Nee, <laughs> Misschien een receptie de afloop. Um, ja, dat was de mezing, uh, Matthäus, in, uh, van passieprojecten in Driebergen. Die wordt twee keer uitgevoerd. Eén keer op Goede Vrijdag in de Geertekerk in Utrecht. En ook komende zaterdag in de Dominicuskerk in Amsterdam. En bij mezing, Matthäus, moet je niet denken... kom, ik ga naar de kerk en dan ga ik lekker die uh, Matthäus mee blaren. Er wordt echt heel erg op geoefend. Hè. Mensen hebben ook allemaal verplicht een heel dik boekwerk... met het uh, notenschrift. Uh, ze hebben een oefentje thuis voor hun eigen partij. En uh, repeteerde dan ook nog een paar keer met de hele groep in Driebergen. Er is zelfs een kinderkoor bij van de Vrije School in Driebergen. En ik vroeg aan Martin Slotboom, leerling van de Vrije School... hoe dat is om mee te zingen in de Matthäus. Ik vind het waanzinnig leuk, ja. Wat vind je er leuk aan? Nou, dat je met zo'n groot orkest en zo'n groot koor zo mag meezingen. Vind je het moeilijk? Nou, het is in het begin wel even lastig. Maar daarna, als je het één keer door hebt, dan is het wel wat makkelijker. Hoe heet jij? Flor. Vind je het mooi klinken met, met het hele koren bij? Ja, die hebben zoveel stemmen dat het echt klinkt alsof je wordt overvallen. Hmm. Wat is u mee met Amazing Matthäus? Nou, het is gewoon een ontzettende belevenis om dat uh, te doen. en Met de oefenen van tevoren en dan zo'n dag nu. En uiteraard de uitvoering, dat is dan natuurlijk het allermooiste. Dus uh, het is echt uh, ja, genieten. Oh, Omdat het zo prachtige muziek is. En omdat ik het het fijnste vind om mee te zingen. En is het eigenlijk niet te moeilijk? Als je dus met Amazing komt... Uh, Meedoet, dan hoef je het dus niet allemaal precies te kennen. Want dat is met heel veel mensen er zijn altijd mensen die het heel goed al kunnen en daar zit ik nou ook naast, dus daar trek ik mij aan op. Oh, wassen mag ik het nog even horen? Ja? niet terug Ja, gaat hij? Terug. Madeleine Ingenhoes, u bent dirigent. Is de Matthäus Passion nou wel zo geschikt om mee te zingen door amateurs? Nou ja, wat heet geschikt? Kijk, ik heb zelf jaren meegedaan in uh, een professioneel koor bij, bij Jos van Veldhoven met enorm veel plezier. De Nederlandse Bachvereniging. De Nederlandse Bachvereniging. De na de uitvoering, hè? De, de, de na... echte. Ja, de echte. Ik deed dus mee aan de echte. En dan komen er telkens weer mensen naar het publiek. Die komen naar je toe en zeggen, het was prachtig, het was prachtig. En het volgend jaar staan ze weer klaar en lopen naar je toe en zeggen... het was prachtig, het was prachtig. En zo kwam bij mij het gevoel boven van... ja, ze kunnen wel ieder jaar komen luisteren en het prachtig vinden. Maar er zitten natuurlijk mensen die al lang van binnen denken... dat zou ik ook wel eens willen zingen. En zo ben ik hier aan begonnen. Oh Mensen willen er gewoon bij zijn en erbij betrokken zijn en hun hele paastijd daarmee verrijken. Dus het werkt, ik, het werkt veel langer na. En niet, ik ben naar een mooi concert geweest, ik ben ergens... Ik heb ergens aan meegedaan en in deze tijd is het gevoel van ik ben deelnemer, denk ik, buitengewoon belangrijk. Mezing Matthijs is te bezoeken op zaterdag 31 maart... in de Dominicuskerk in Amsterdam. En de mezing op Goede Vrijdag in Utrecht is al uitverkocht. De Jorge Zorigieta hier bij het verjaardagsconcert voor zijn dochter Maxima... wordt door de Nederlandse justitie niet vervolgd... vanwege zijn mogelijke betrokkenheid... bij de verdwijning van Argentijnse politieke gevangenen. Het Openbaar Ministerie zegt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn... Nabestaanden van een verdwenen Argentijn deden aangifte. Het journaal eerder deze maand. Te, wijzen, te weinig aanwijzingen. Nou, dat klinkt nogal vaag in het journaal. En over die beslissing van het Openbaar Ministerie... om de vader van Prinses Maxima niet te vervolgen... praat ik met Martelot Vermeulen. Deze maand promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht... op het onderwerp staatsverantwoordelijkheid voor gedwongen verdwijningen. Dat is een hele mond vol. Goedemorgen, mevrouw Vermeulen. Nog gefeliciteerd daarmee. Bedankt. Te weinig aanwijzingen, zegt het OM. Maar heeft die beslissing niet gewoon simpelweg te maken... met het feit dat hij de vader van, dat vader van Maxima is? Daar kan ik geen uitspraken over doen. Mijn onderzoek ging daar absoluut niet over. Um, dus daar doe ik liever geen uitspraak over. Liever niet. Nou, dan wil ik het hebben over het gebrek aan aanwijzingen. Hebt u enig idee wat het Openbaar Ministerie dan op doelt? Zover ik uit de media heb begrepen... Um, doelt het OM op uh, het feit dat er onvoldoende aanwijzingen zijn... dat hij als leidinggevende betrokken is geweest bij de gedwongen verdwijningen... En uh, ook dat er onvoldoende aanwijzingen zijn... dat hij informatie achter heeft gehouden... over deze gedwongen verdwijningen. En het Openbaar Ministerie heeft daarmee een goede keuze gemaakt? Ik kan niet in de keuken van het OM kijken. Um, ik denk wel, uh, op basis van wat ik heb onderzocht... Uh, tijdens mijn promotieonderzoek... Um, dat deze aangifte die gedaan is door nabestaanden... wel heel serieus genomen moet worden. En daar bepaalde... Um, soorten bewijsmateriaal ook meegenomen moeten worden in zo'n beslissing. En wat zou het Openbaar Ministerie dan mee moeten wegen? Nou, bijvoorbeeld um, zou men kunnen denken aan het feit... dat er op grootschalige um, manier mensen zijn verdwenen. Uh, dan praat je niet over honderden mensen, maar uh, 15.000 tot 30.000 mensen. Um, en verdwijningen maakt een integraal deel uit... van, uh, van het beleid van het, regime, het toenmalige regime... Regime Videla. Videla En hij was deel van het regime. Als... Sorry, Soriqueta. Als minister van landbouw. Als minister van landbouw. Ja. Um, dat zijn indicaties dat, um, dat wel een aanwijzing zouden kunnen geven... dat hij wel degelijk in ieder geval wist van de gedwongen verdwijningen. Um, en dat op basis daarvan wel een grondig onderzoek uh, moet worden ingesteld... Maar ik weet dus niet of het openbaar ministerie wel grondig genoeg heeft onderzocht? Um, ik, uh, uh, wat er uitgekomen is in de media is heel sumier, de informatie. En dit gaat over de feiten uh, waar ik niet genoeg inzicht in heb. Um, uh, dus daar, daar er is heel weinig informatie naar buiten ja. gekomen hierover. Eind vorig jaar terwijl het internationale verdrag tegen gedwongen verdwijningen in werking. Een verdrag dat ook door Nederland is ondertekend. Wat houdt het verdrag in? Het verdrag is een, een belangrijke mijlpaal in de bescherming tegen deze ernstige misdrijf, dit ernstige misdrijf. Um, ten eerste verbiedt het uh, het plegen van een gedwongen verdwijning um, als um, staat zijnde. Um, en er zijn eigenlijk drie hele belangrijke aspecten die in dit verdrag um, naar, naar voren komen. En dat is het voorkomen van een gedwongen verdwijning. Dus überhaupt dat er gedwongen verdwijning wordt gepleegd. Ja. Het voorkomen van straffeloosheid of het tegengaan van straffeloosheid. Het is een misdrijf omdat de geheimhouding van de informatie zo centraal staat. Iemand wordt opgepakt, in een geheime gevangenis gezet. Waarschijnlijk geëxecuteerd. En de, ontstaat, de staat ontkent dat het betrokken is bij, deze, uh, bij dit misdrijf. Dus familieleden weten helemaal niet uh, van de hoed aan de rand. Die weten eigenlijk helemaal niks. Die zitten in niks. Een onzekerheid. Precies. Terwijl de staat eigenlijk alle macht heeft over en de verdwenen persoon en over de informatie daarover. Um, en het derde punt? En het derde punt is het uh, recht om de waarheid te kennen van slachtoffers. En slachtoffers uh, is niet alleen de verdwenen persoon... maar ook nabestaande familieleden van deze verdwenen persoon. En dat is ook vrij nieuw in het verdrag. Nou zou u al, nabestaanden hebben een verzoek tot vervolging ingediend bij Nederland. Maar Nederland was zelf niet betrokken bij de, de tienduizenden verdwijningen in Argentinië. Geldt dat verdrag dan nog wel? Nou, met de inwerking van dit verdrag um, rust erop de Nederlandse verplichting als er een vermoedelijke dader op het, uh, op het grondgebied van Nederland is... om dan een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Of om uit te leveren naar het land uh, waar wel de gedwongen verdwijningen direct zijn gepleegd. Of naar een internationaal tribunaal. Nou, dat onderzoek is ingesteld, dus kennelijk. Um, het onderzoek is ingesteld, maar um, waar... Uh, ik Misschien mijn, mijn vraagtekens bijzet is hoe, of het grondig genoeg is ingesteld... om daadwerkelijk te kunnen zeggen dat Nederland aan de verplichtingen... in, in het verdrag heeft voldaan. Wat is uw twijfel dan? Um, nou, wat ik net zei is inderdaad uh, de Sumerien informatie... die in de media naar buiten is gekomen, gaat het over die aanwijzingen... Maar misschien staat er in het onderzoek wel heel, staat er heel veel informatie in... en geeft dat antwoord op al uw vragen... Precies, dat zou absoluut kunnen. En dan heeft uh, Nederland absoluut niks te vrezen. Uh, maar het verdrag is een goede indicatie en een, een, een, uh, een duidelijke stap in de richting dat Nederland wel verantwoording misschien moet gaan afleggen waarom hij deze beslissing heeft genomen. Waar zou Nederland die verantwoording moeten gaan afleggen volgens dat verdrag? Nou, Het, het heeft het verdrag onder, uh, ondertekend en ja. geratificeerd. dus Het, het, het heeft zich gebonden aan de verplichtingen die in dat verdrag uh, neergelegd zijn. Dus uiteindelijk uh, zal het uh, dat is een beetje een juridische kwestie welk of het comité het toezichthoudend comité ook daadwerkelijk over deze kwestie kan beslissen, maar het is uh, uh, absoluut zo dat, dat de verplichtingen wel degelijk op deze situatie van toepassing zijn. Maar stellen we mogelijke uh, daden van verdwijningen uh, die bevindt zich in ons land, laat ik het concreet maken: Zorgjeta is hier in Nederland. En dan is het instellen van een strafrechtelijk onderzoek... een absolute verplichting, ja of nee, volgens dat verdrag? Nee, het is een, nee? niet een absolute verplichting. Dan, dan nee. is het toch een wassen neus? Um, het is uh, in, in die zin geen wassen neus... omdat het OM de verplichting heeft om wel te onderzoeken... of het gaat vervolgen. Uh, het heeft uiteindelijk licht de keuze bij het OM... om te vervolgen of niet te vervolgen. Dat is sowieso in, in elke strafzaak. Um, en wat een hele belangrijke waarborg is... is de mogelijkheid om naar de rechter toe te stappen. Om, uh, bijvoorbeeld, Dat is een mogelijkheid voor de nabestaanden en de advocaten. Um, om te toetsen of, uh, of dit daadwerkelijk een goede beslissing is geweest. En dat is een, goed waar, dat is een waarborg die, uh, die ook uit mijn onderzoek heel belangrijk is gebleken. Omdat um, in landen waar de staat zelf betrokken is bij gedwongen verdwijning... het OM grote uh, steken heeft laten vallen. Nou zegt het OM ook, tenminste dat hebben wij gelezen... dat aan familieleden om bewijs is gevraagd... dat Sorigeta persoonlijk betrokken was bij verdwijningen. En dat dat bewijs door die familieleden niet is geleverd. Wat vindt u van die redenering? Um, ik heb wat moeite met deze redenering. Um, het feit dat nabestaanden, daar refereerde ik al eerder aan... Uh, heel weinig toegang hebben tot bewijs van dit misdrijf... Um, is een bewijsopdracht meegeven aan nabestaanden een hele lastige... Uh, ze hebben de verdwenen persoon is spoorloos. Ze hebben geen informatie daarover. Um, en er zijn vaak, zoals de zaken leren, heel weinig informatie ook beschikbaar voor de ja. nabestaanden. Um, en daarbij, um, als een, uh, die, de internationale rechtspraak, um, stelt wel degelijk dat een staat zelf moet onderzoeken en niet afhankelijk moet zijn... van het bewijs wat bestaande aandragen. En het OM zegt dus ook dat Soriqueta geen leidinggevende was... ten tijde van die verdwijningen... en dat er onvoldoende aanwijzingen zijn... dat Soriqueta informatie heeft achtergehouden. Ja. Wat vindt u daarvan? Um, ik denk dat, uh, dat... Dat ligt heel erg aan de feiten. En ik ken de feiten van deze specifieke zaak natuurlijk niet in en uit. Um, maar ik denk wel degelijk dat er... Uh, dat er aanwijzingen zijn uh, dat er in ieder geval... een grondig onderzoek ingesteld moet worden. Of en in hoeverre hij betrokken was en of hij informatie achter heeft gehouden. Vooral omdat hij wel deel was van het regime, het Fidela-regime. En daarbij minister van Landbouw um, van het beleid wat toen is uitgedragen... en een deel van het beleid was de gedwongen verdwijningen. En Gorges Rijeta is regelmatig in Nederland. Vindt u dat Nederland niet langer passief mag toezien... Hoe hij als vermoedelijk dader van verdwijningen ons land in en uit gaat dan? Precies. Ik denk dat met de inwerkingtreding van dit verdrag rust er, er wel degelijk een verplichting op Nederland om iets met deze situatie te doen, ofwel een onderzoek instellen, maar ook het samenwerken. Dat staat ook heel duidelijk in het verdrag. Het samenwerken om mogelijke vermoedelijke daders te bestraffen. We zijn beiden heel erg geholpen als we meer weten over wat het OM precies heeft onderzocht. Klopt. Hartelijk dank, rechtsgeleerde Martelot van Meulen... over de beslissing van het OM om Gorge niet te vervolgen. Dank voor dit gesprek. Alsjeblieft. Tot 12 uur nog. Een liefdesbombardement uit Israël. En tijdens het broeder ze doodschieten om erger te voorkomen. Daarover gaat het je op debat. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Midden- en West-Brabant is een verhoogde kans op bosbranden. De veiligheidsregio heeft de code oranje afgekondigd. En dat is de op één na hoogste code. Omdat er de afgelopen weken weinig regen is gevallen, zijn de natuurgebieden erg droog. Volgens de brandweer is het bijzonder dat er al zo vroeg in het voorjaar bosbrandgevaar is. Politie zet een hond in om crimineel geld op te sporen in treinen en op stations. De herdershond is speciaal getraind om bankbiljetten op te sporen. Het KLPD hoopt zo sneller en vaker drugsgeld te onderscheppen... bij criminelen die reizen met het openbaar vervoer. Een deel van de platformmedewerkers van Shell is geëvacueerd. Dat gebeurde uit voorzorg. 85 personeelsleden zijn het. Die werken op een paar kilometer afstand van een platform van Total. En daar is een gaslek. De installatie ligt tussen Schotland en Noorwegen. En daarboven hangt een grote gaswolk. Volgens Total is nog onduidelijk waar het lek precies zit. En Nederlandse studenten studeren steeds vaker in België. Ze wijken uit naar Vlaanderen omdat het onderwijsniveau gelijk is. Er minder woningnood is en er minder strenge toelatingseisen zijn. En ook is het collegegeld in België een stuk lager dan in Nederland. Ga ik het zo over hebben. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dank u okay. wel. wel, Goed zo, Dag gedaan. ANWB verkeersinformatie, er staat file op bij Amsterdam op de A10, de A10 West richting Den Haag. Tussen het knooppunt Koemplein en de afrit Westpoort 2 kilometer. De weg is wel weer vrij. En op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht, tussen Noorderloos en Lexmond staat het stil over 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar afgesloten, tenminste, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Ja. De gids.fm met Felix Burders. Steeds meer studenten kiezen dus voor om naar België te verkassen. Pascal ten Haven is voorzitter van de landelijke studentenvakbond. Meneer ten Haven, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel studenten hebben dit jaar die overstap gemaakt dan? Dit jaar rond de 5.000, Maar iedereen heeft verwacht dat het volgende jaar een stuk hoger gaat. Liggen. En waarom dan? Vanwege het feit dat het daar veel goedkoper is? Ja, de kwaliteit is heel goed. En we hebben hier twee dingen die het hoog onderwijs spelen. Ja, je weet niet altijd wat je diploma waard is de afgelopen jaren. En het wordt natuurlijk een stuk duurder. En zeker voor ambitieuze studenten die bijvoorbeeld een tweede studie willen doen... zijn de bedragen in Nederland rond de 10.000, 11 11.000 euro. En in België betaal je maar 600 euro per jaar. En de studiefinanciering van de masterfase wordt beperkt. Hoorde ik, dat is ook een reden dat veel studenten naar België vertrekken. Klopt dat? Dat klopt ook zeker met deze bezuinigingen. En dat vooral de ambitieuze student die er langer over wil doen en zich extra wil verbreden... Ja, als hij een beetje financieel, uh, ja, nou, zonder al te grote schulden, de studie door wil komen... dan is België een uh, beter alternatief op dit moment. Wat vindt u? Is dit zorgelijk of wenselijk? Nou, ik denk natuurlijk wel dat het zorgelijk is. Je wilt natuurlijk je talent voor een jongere zoveel mogelijk in eigen land houden. Als maar die komen buiten... toch weer terug? Nou, wie weet toch? Uh, als je in België natuurlijk al een paar jaar geaard bent en krijgt een mooi aanbod... waarom zou je dan wel terugkomen naar Nederland? Is er wel genoeg plek op Vlaamse universiteit voor al die dikke nekken... Nou, op een gegeven moment wordt het natuurlijk zorgelijk. Als er te veel studenten komen, ja, dan, de, ja, dan gaat natuurlijk de restkwaliteit achteruit. En moet er moet ook nog maar de vraag blijven of België hun eigen studenten niet voor gaat trekken. Wat studeert u en waar studeert u? Ik studeer bosnatuur weer in Wageningen. En dat kunnen ze niet in België? Nou, dat is dus uh, goed mogelijk inderdaad. Als Het uh, zijn vergelijkbare studies inderdaad in uh, Antwerpen. Ja, dus dat is een hele goede alternatief op dit moment. Maar voor, u bent uh, nog hier in Wageningen? Ja, ik ben, uh, ik ben nog hier, ja. U overweegt nog niet om? Nou, als ik op dit moment de studie zou moeten kiezen, als ik op dit moment 17 of 18 was... dan zou ik al twee keer nadenken, zeker omdat ik zelf ook uit Brabant kom. Dus eigenlijk is Antwerpen nog uh, korte reizen, ook dan Wageningen. Hoeveel studenten zijn er nou in totaal in België aan het studeren? Uh, dat weet ik niet. een uh, ja, Nederlandse student inderdaad iets van vijfduizend op dit moment. Ja, dat waren er, hè? Ja. Afgelopen, afgelopen jaar zijn er 5000 richting België gegaan... maar in zijn totaliteit is het nog niet bekend. Pascal Tenhaven, nee. voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hartelijk dank voor dit gesprek en succes met de studie. Uh, dank je wel. Dag. Tijdgeest. Simone Weymans blogt over sociale media. Met straks de Israëlische liefdesbombardementen via Facebook... in plaats van echte raketten. Maar eerst... De iPad School. Doordat in vrijwel ieder huis inmiddels computers met internetverbinding zijn. doen ook kinderen al van jongs af aan hiermee ervaring op. De iPad is de start van een nieuwe ontwikkeling. Ook heel jonge kinderen kunnen zelfstandig met het apparaat aan de slag. Er zijn al een groot aantal educatieve apps. waarmee ze spelenderwijs zich vaardigheden eigen maken. De stem van Maurice de Hond in een YouTube-filmpje over een nieuw initiatief. Een basisschool waar kinderen geen boeken meer gebruiken... maar rekenen en taal leren met behulp van de iPad. Uit eerbetoon aan een persoon die heeft laten zien wat je kan realiseren... met visie en creativiteit... en aan de basis staat van vele grote veranderingen... noemen we deze school de Steve Jobs School... Erik Verhulp is directeur van de website digischool.nl. Hij werkt samen met Maurice de Hond aan deze Steve Jobs scholen die vanaf augustus van start moeten gaan. De Steve Jobs school is een, een nieuwe basisschool waar we een compleet nieuw onderwijsconcept uh, willen gaan toepassen. Waarbij we kinderen meer vanuit hun eigen kracht, vanuit hun eigen talent willen helpen zich verder te ontwikkelen en het, het maximale uit zichzelf te halen. En waarbij we ook zoveel mogelijk, dat heet open source, willen werken. Dat wil zeggen dat we iedereen die bijdrage wil leveren... iedereen die gebruik wil maken van de zaken die wij ontwikkelen... daarin willen laten delen. Het lesmateriaal op de school verschilt sterk... van wat we tot nu toe gewend zijn in het Nederlandse onderwijs. We willen starten bij de, de talenten die ieder kind heeft. Je zou je kunnen voorstellen dat als een kind uh, een bepaalde hobby heeft dat je uh, bij die, vanuit die hobby's uh, het onderwijs verder zou kunnen vormgeven. Noem maar uh, voetbal. Je zou het voetbal kunnen gebruiken om het kind vervolgens toe te leiden... naar activiteiten die zich op het gebied van taal, rekenen... sociale emotionele ontwikkeling enzovoort afspelen. Je hebt op dit moment uh, software. Uh, er is een programma dat heet de Rekentuin, rekentuin.nl. Als een leerling in dat programma een sommetje maakt dan bepaalt de uitslag van die som wat de uh, volgende som wordt die aangeboden is. Dus met andere woorden, in dat programma wordt het hele leertraject van de leerling uh, gevolgd, begeleid en gestuurd. En niet alleen het lesmateriaal verschilt van gewone basisscholen, dat geldt ook voor de inrichting. Er zullen geen klaslokalen zijn. Het zal een, een, een school zijn die vooral een zogenaamde ateliers is opgebouwd, een ruimte die gespecialiseerd is in een bepaald type activiteiten. Muziek, lezen, schilderen, rekenactiviteiten. En dat kinderen vanuit die ateliers de verschillende onderdelen... in de school zelf gaan kiezen en plekken zoeken waar zij kunnen werken. Volgens Verhulp is er vanuit verschillende gemeentes... waaronder bijvoorbeeld Amsterdam al interesse getoond voor de school. En, zo benadrukt Verhulp, het wordt geen eliteschool... Uh, wij hebben vanmiddag uh, uh, laten weten dat wij ons volledig aan uh, de wetten en regels uh, uh, willen houden, die uh, voor, het, uh, voor het onderwijs in Nederland gelden. En dat betekent dus dat wij een gewone normale school willen zijn, waar alle kinderen, alle kinderen gewoon uh, naartoe kunnen. Dus daar zullen geen uh, extra voorzieningen, extra kosten, elitaire scholen, die sterven, daar zal geen sprake van zijn. En dan liefdesbombardementen via Facebook in plaats van echte raketten. De spanningen tussen Israël en Iran zijn de afgelopen tijd weer flink opgelopen. Israël denkt dat Iran in het diepste geheim aan een kernbom werkt. Premier Netanyahu is het wachten op diplomatie en sancties als oplossing voor het probleem beu, dat zei hij eerder deze maand. We've waited for diplomacy to work. We've waited for sanctions to work. None of us can afford to wait much longer. Gevreesd wordt dat de impasse zal leiden tot een militair conflict. De Israëlische schrijversontwerper Ronny Edry had genoeg van alle negativiteit. Half maart besloot hij een Facebook-pagina te openen. Maar daarop in grote letters de tekst: Iraniërs, we houden van jullie. We zullen jullie land nooit bombarderen. Vertelt hij in een YouTube-filmpje. was we We love you. Attached to the poster. I wrote a few words. Daarnaast schreef hij op de Facebookpagina ook een bericht... aan alle Iraanse vaders, moeders, kinderen, broers en zussen. Voor een oorlog moet je bang zijn voor elkaar, schrijft hij daarin. Maar ik ben niet bang voor jullie. Ik haat jullie ook niet. Ik ken niet eens iemand uit Iran. Behalve dan die aardige gast die ik ooit in een museum ontmoette. Nice dude. E3 laat verder weten dat de oorlogszuchtige taal van Netanyahu niet representatief is voor hoe andere Israëliërs denken over Iran. Iraanse Facebookers lieten als reactie weten... dat zij op hun beurt van Israëliërs houden. En ook tienduizenden mensen uit andere landen... laten van zich horen op de Facebookpagina. Inmiddels is grafisch ontwerpen E3 een inzamelingsactie begonnen... om de liefdenscampagne ook via andere media voor te zetten. Binnen een paar dagen is ruim 20.000 dollar binnen critici zullen zeggen dat het hier gaat om het zoveelste staaltje zinloos social media activisme veilig achter je computer protesteren een vind ik leuk op facebook of een twitter bericht en mensen denken hun bijdrage te hebben geleverd maar Ronnie Edry blijft geloven dat zijn liefdesboodschap zin heeft nu okay, now we want to make sure that the message reach everybody not only in the facebook community but everywhere this is a message by the people to the people so please donate and help us spread this message Dank u. Tot zover de tijdgeest. Grafisch ontwerper Ronnie 3 sprak uit Israël. Meer informatie over de besproken onderwerpen vindt u op onze website... en natuurlijk dan onder het kopje tijdgeest.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 Songwriter, en dit was een Groot Frankrijk. U zult u zich afvragen, hoe komt dat? Groot Frankrijk, nou? De jongen woont in Parijs tegenwoordig. En dit komt van Hobo, dus is een tweede cd uit 2009... En daarvan natuurlijk het nummer Like a Robo. De Gids. Fm. Francisco van Jolen is aangeschoven. Hij is de chef van joop.nl, de opinie- en debat-site van de ware. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ik zie, zie een bericht erop staan van Julian Assange. Uh, hij uh, wil de politiek in, ja. in Australië. Dat wisten we al. En er is wat schamper op gereageerd door een heleboel Australiërs. Maar nu is er wat meer bekend van zijn plannen. Ja, want uh, tot nu toe wisten we eigenlijk niet... Wat, wat, hoe wil hij dan de politiek ingaan? Nou, dat zegt hij nog niet helemaal. Maar hij heeft wel uh, uh, kenbaar gemaakt waar die politiek staat... En hij noemt zichzelf. Hij zegt, zoals hij het formuleert: Je mag me een libertariër noemen. een libertariër, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Want dat is een stroming die we in Nederland amper kennen. Libertijnen kennen we. Ja, dat zijn weer andere types. Maar libertariërs, dat is een, een marginale stroming eigenlijk. Het is een soort, soort rechtsanarchist. Nou, dat is niet helemaal juist om, om ze rechts te noemen. Want dat zijn ze ook weer niet. Het hangt een beetje over. Ze zijn vooral tegen de rol van de overheid. Nou, en uh, Assange, die heeft natuurlijk nogal een akkerfietje met de overheid. Hij wordt vervolg, uh, vermogelijk uitgeleverd aan Zweden... vanwege een, uh, een aanklacht die daar is aangediend. En uh, hij kan zich ondertussen... Kandidaat stellen, Dat zie je wel vaker met uh, politieke gevangenen die, uh, die zich kandidaat stellen. Terwijl ze in de gevangenis zitten of wachten op een dingers. Dus, en hij heeft nu gezegd, van, nou, ik, uh, ik, uh, of ik word uh, zelfstandig kandidaat... of ik sluit me aan bij een uh, bestaande partij. Dat wordt dan lastig, want de partij waar hij zich het meest mee verbonden voelt... de soort Australische D66, die stelt niet zoveel meer voor. Of, uh, en het raar is, zijn uh, meeste aanhang zit bij de Groenen. Dus ja. misschien dat hij dat ook nog doet. Of hij richt een eigen partij op, maar dat lijkt me eerlijk gezegd helemaal onverstandig. En wat wil hij dan? Nou ja, dan wil hij het parlement in. En dan wil hij vooral de premier gaan bestrijden. Uh, Julia, Julia Gillard. Dat is van de, uh, die is van Labour. Die ligt uh, nogal zwaar onder vuur. Overigens gaat het hem niet om uh, Labour te pakken. Hij zegt: want kijk, we worden geregeerd door twee partijen. Of uh, de, de, zeg maar de Sociaaldemocraten of de Liberalen. En dat is lood om oud ijzer. Uh, bij de Liberalen is het. Uh, bij de, de, de Sociaaldemocraten doen vooral aan vriendjespolitiek. En de Liberalen die verkopen het land aan de grote bedrijven. Meer op joop.nl. De tijd voor het wat, Francisco, we gaan discussiëren over... Ja, ganzen. En uh, ganzen die, uh, ja, die moeten afgeschoten worden, want er zijn een beetje te veel ganzen. En daar hebben we nu een nieuwe methode voor. Uh, broedende ganzen moeten namelijk afgeschoten worden, zodat hun eieren niet uitkomen. Dat stelt de directeur van WNS Fauna Beheer. Dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bestrijden van dierenplagen. Remco Bakker, en hij zegt dat in een artikel in Trouw, dat staat nu ook op Joop. Het, op Joop wordt het geciteerd. En ganzen zorgen voor overlast voor vlieg- en autoverkeer, brengen schade toe aan landbouw, verstoren ook nog eens de kwetsbare natuur. En volgens Bakker kan door de jacht de ganzenpopulatie weer naar een acceptaal niveau gebracht worden. Als je ze schiet terwijl ze zitten te broeden. En de Partij voor de Dieren is het daar totaal niet mee eens. Remco Bakker, directeur van WNS Fauna Beheer, zit in de studio in Leiden. Goedemorgen, meneer Bakker. Goedemorgen. En Anja Hazekamp is tijdelijk Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. omdat Marianne Tiemer met zwangerschapsverlof is. En die zit in een studio in Den Haag. Mevrouw Hazekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Het is Partij voor de Dieren, trouwens. Dat zei ik. Of zei ik dat niet? Nou, dat stond er wel. <laughs> Mevrouw Bakker, uh, sorry. Nou haal ik alles door elkaar. Meneer Bakker, het afschieten van broedende zomergansen. Dat klinkt wel erg zielig. Is dat echt nodig dat ze op het moment dat ze aan het broeden zijn worden afgeschoten? Nou, ik moet u even corrigeren. Het is Alweer? niet, het is, nou, het is niet nou, de broedende de de gans. Uh, zeg maar vanaf half februari uh, zonder de, de ganzen zich af... en gaan in groepjes van twee uh, op zoek naar een plekje waar ze kunnen broeden. Vanaf dat moment kunnen ze uitstekend uh, bejaagd uh, worden... En uh, dan komen ze niet eens aan broeden toe. Dus het is eigenlijk een, een andere vorm van jacht. Waar, waarbij dus de nadruk ligt uh, op het individueel afschieten van een van de twee ganzen van, uit een koppeltje. Waardoor uh, ja, eigenlijk de overlast die daarna zou ontstaan, zeg maar in juni, juli. Uh, iedere gans die we in februari schieten zijn acht ganzen minder die in juli uh, augustus gevangen of geschoten moeten worden. Want ganzen blijven bij elkaar in een koppeltje. Gansen zitten in de, winkel, in de winter zitten ze in grote koppels. Dan zou, wat mij betreft, de jacht helemaal gesloten kunnen blijven. Uh, voor landbouwschade is het natuurlijk wel belangrijk dat er nog gejaagd moet kunnen worden. Maar het belangrijkste is dat vlak voor en eigenlijk uh, uh, vlak voordat de eieren gelegd worden en uh, in noodgeval tijdens het broeden de ganzen geschoten kunnen worden. Ah, u gaat dan een beetje opschuiven richting broeden zelf. Maar wie moeten we dan doodschieten, de man of de vrouw? Het vrouwtje doodschieten is in dit geval uh, het meest efficiënt... maar dat maakt niet uit. Die ganzen, Kun je dat die van veraf herkennen, het vrouwtje? Ja, die is ietsje, he? ietsje kleiner. Ja. Um, het voordeel uh, daarvan is, is dat de mannetjes uh, weer in een groepsverband gaan leven... en dan zijn ze weer uh, op een andere manier te bejagen. Mevrouw Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Afschieten is de manier om de populatie te beteugelen... en wel in het geval zoals meneer Bakker dat voorstelt. Wat vindt u? Nou, ik vind het een uh, onzinnige maatregel. Ten eerste, uh, kijk, de heer Bakker heeft gelijk... als hij zegt dat afschieten, uh, uh, ja, zoals het nu gebeurt, niet helpt. Maar afschieten, zoals hij dat voorstelt, helpt ook niet... en is ook nog eens een keer heel erg dieronvriendelijk. Gansen zijn monogame dieren en dat houdt uh, gewoon in... dat als je één uit een koppeltje schiet, dat dat heel veel dierenleed veroorzaakt. Je zou het probleem gewoon bij de bron moeten aanpakken. En uh, ja, dat geldt voor ganzen in de winter... Maar dat geldt ook voor ganzen in de zomer. En de bron is dus in de reden van nou, de bron. De bron is het de, de en de de jongen worden. Nee Bakker, eerst bron. hebben we de bron. Uh, ja, de, de bron is uh, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant uh, hebben wij in Nederland ontzettend leuke uh, broedgebieden voor de ganzen. Waar ze heel veilig broeden en waar ze heel veel beschutting kunnen vinden. Maar een belangrijk probleem is uh, dat ze daaromheen gewoon ontzettend veel eten kunnen vinden. Uh, in landbouwgebieden vinden ze gewoon heel veel hoogproductieve, uh, lekkere grassen. En daar kunnen ze vrijwel ongestoord van, uh, van eten en hun buikje vol, uh, vol ja, eten. Daar leeg ze dus, allemaal van. Uh, er moeten weer geen grassen worden geteeld. Nou, je zou in ieder geval minder hoogproductieve grassen moeten telen... en uh, het groeiseizoen wat, uh, wat korter maken. Meneer Bakker, dat is een uh, vriendelijke methode dan de Dat ja. doe je bijvoorbeeld door minder mest. Uh, mest Ik te weet niet uh, wat voor maatschappij mevrouw Hazekamp voor oog heeft... maar wat de ganzen betreft uh, heeft, is dat natuurlijk... kijk, het is vijf over twaalf. We hebben nu het probleem... er is, vanmorgen was er een grote file op de snelweg door een aanrijding met ganzen... Dit soort dingen kunnen we ons gewoon niet meer veroorloven. Straks stort er echt een vliegtuig neer, gebeuren er echt ongelukken. En dan uh, zullen we de Partij van de Dieren niet horen om te zeggen van... ja, ze hebben het verkeerde gras ingezaaid. Dat kunnen we ons gewoon niet... We zijn te laat. We moeten nu ingrijpen. Nou, met mijn voorstel schieten we 25% he? minder ganzen... dan uh, met het voorstel van de G7, G8... En, uh, de G7-G8? wat gemist waarschijnlijk, of niet? Wat is dat, de g dat, dat zijn de, de, de partijen, de milieupartijen, de beheerders van grote landen Die bij elkaar zitten en die, die dit bij... hebben afgesproken. Ja. En we gaan dus veel minder ganzen schieten, maar het rendement gaat dus veel meer omhoog. En dat is de, de teneur van mijn verhaal. Maar het is ja, ja, buitengewoon dieronvriendelijk, zegt mevrouw Hazekamp. Ja, ik, ik snap dat ja, uh, wel. Dit, uh, uh, kijk, meneer, uh, oh, meneer Bakker heeft de er alle belang bij. Het hey, van dieren, meneer, dieren die meneer, lozenmig, meneer Bakker, u hoort kennelijk mijn Hazekamp niet goed genoeg. hè? Nee, ik zal uh, proberen nog wat duidelijk te zijn. Meneer Bakker is, uh, is uh, commercieel plaagdierbestrijder. En heeft er dus, net als jagers, alle belang bij om het probleem nee, ook in stand is te waar. houden. En helemaal geen commercieel plaagdierbestrijder. Uh, wat we tot nu toe eigenlijk jagt. gezien hebben, is dat niet. afschot helemaal niet helpt. Ook het uh, schudden uh, van eieren, het schieten van dieren, helpt niet. Hoe je weet je moet dat? Uh, we zien de schade niet afnemen, we zien de populatie niet afnemen. Het werkt zelfs contraproductief. omdat okay, de dus we gaan overal uh, duingras in uh, zaaien. En dat gaat wel helpen. denk ik. We je. hebben nu uh, de afgelopen jaren hebben we elke winter honderdduizenden ganzen afgeschoten. En wat is het resultaat? 0,0. Dus komt ik met een ander voorstel uh, dat wel helpt. De populatie wordt daar niet kleiner door. De populatie nee. wordt pas kleiner als je dat... Omdat ze beschermd wat zijn in de, de tijd dat ze zich voortplanten. Dat Juist omdat ze beschermd zijn in de tijd Precies. dat ze zich voorplanten. En dus zeg. Ik, zeg, we, ik zeg, we moeten de jacht sluiten waar het nodig is... en openen waar het nodig is. En we gaan dus nu verschuiven naar de, het uh, de begin van de voortplanting. Dat, we gaan die visieuze cirkel, die gaan we nu doorbreken met dit plan. Ja, maar dat helpt, uh, helpt niet zolang je de broedgebieden zo aantrekkelijk houdt en zolang er nog zoveel te eten is voor die dieren. En het heeft niets te maken met het inzaaien van, van bijvoorbeeld uh, duingras... Uh, zoals ik de heer Bakker hoorde zeggen. Maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld uh, het niet meer bejagen van de vossen... Uh, het... Uh, Mevrouw, uh, uh, uh, het niet meer kort, bejagen van de vossen... Rast, betekent dat, je... dat er ook geen bunzingen... geen wezels, uh, geen uilen meer zijn. Want de vossen eten het liefst muizen en ratten. En als we niks meer doen aan de vossen... dan zien we ook geen hazen, geen konijnen... geen uilen en geen andere vogels meer. Want dan staat er, ontstaat er zodanige voedselschaarste dat het hele ecosysteem en de andere dieren die we ook heel graag zien... Uh, daar uh, ernstig onder gaan leiden. Laten we ons concentreren op de ganzen en niet op de vossen en op de andere beesten. Nou ja, niet dat op is gras, natuurlijk, niet kijk, op vossen. Het maar... Laat ik haar even een... uitspreken, mevrouw meneer. Als je het probleem heel eenzijdig benadert, dan is dat inderdaad uh, uh, mogelijk een oplossing. Hè? Als je zegt, van nou we gaan eerst de ganzen aanpakken, dan gaan we de vos aanpakken. En ik heb het niet helemaal niet over geheel. de vos aanpakken. Ik uh, zeg liever een levende vos dan een dode vos. De vos die, uh, die vos die gaat die ganzen heus niet pakken. Nee, maar die vos, wel die... eens een keertje, maar de vos gaat eerst andere dieren pakken... waardoor het hele ecosysteem naar de, je weet wel gaat. En pas daarna <lacht> zal er een keer een gans gepakt gaan worden. Ja, maar alleen al de aanwezigheid van vossen in broedgebieden... zorgt ervoor dat die ganzen zich niet, uh, niet heel erg op hun gemak voelen... en dat ze zich onwelkom voelen. Uh, en ja, juist als je die natuurgebieden heel erg uh, aantrekkelijk houdt... en ervoor zorgt dat ze uh, daar weinig eten kunnen vinden, maar daarnaast wel... Ja, dan, dan lopen ze gewoon uh, maar van de cultuurgebieden naar de, naar de aantrekkelijk, aantrekkelijk. En dan om, moet je dus de volgende. Meneer Bakker, meneer meneer bakker met, met, alle, respect, <laughs> met, met ja. alle respect roep ik dat even. En dan ga ik ja. iets vreselijks vertellen. Kijk, Houdt uw mond op, nou even als mevrouw Hazekamp aan het woord is. Dus, want dat werkt zo vervelend, want we kunnen elkaar niet verstaan. Ja. En daarom geef ik nu uh, Francisco van Jolen het woord. Ja, ik heb nou, hier de leiding. De meningen zijn nog wat verdeeld op, Joop. Er zijn mensen die zeggen van... oh, ganzen, lekker, daar moeten we zoveel mogelijk van opeten. Eh, die moeten meer ganzen gaan eten, dan is het probleem vanzelf afgelopen. En iemand wijst er ook op. Uh, anderen zijn grote ganzenliefhebbers en zeggen van... ja, dat zijn leuke beesten, die moet je, die moet je helemaal niet afschieten. Maar iemand die zegt van ja, uh, vroeger werden die eieren geraapt door de boeren... en waarom doen ze dat eigenlijk niet meer? Mevrouw Hazekamp. Nou, ook dat helpt, uh, helpt niet... Uh, als je eieren raapt, dan zullen, uh, zullen er minder dieren komen. Maar uh, dat is allemaal heel erg tijdelijk. Je zult dat gewoon tot in lengte van dagen moeten doen. En massaal moeten doen, wil je iets oplossen. En ja, we hebben gewoon een Nederlandse fatsoensregel. Uh, fatsoensregel en je moet een broeder gans niet storen. En uh, dat houdt wat ons betreft in dat je gewoon niet moet jagen. Niet moet eieren rapen. En dat is bovendien ook nog eens de goedkoopste oplossing. Omdat het andere, en heel erg intensief moet langdurig moet en contraproductief werkt. Meneer Bakker, u krijgt geen handen op elkaar. Um, kijk, het punt is de ganzen broeden nu niet alleen in natuurgebieden... maar ook langs snelwegen en plaatsen waar niet gejaagd mag worden. Door professionals dit werk te laten doen... kun je zonder al te veel kosten... Kun je een enorm groot deel van de ganse populatie voor het broeden afschieten, waardoor de schade en de overlast uh, die daarna is, de aanrijdingen op de snelwegen, de tientallen uh, verkeersslachtoffers, uh, uh, het gevaar met vliegverkeer, kun je op deze manier voorkomen. Nog één ding. Volgens u moeten niet jarigs maar speciale provinciale diensten ganzen gaan schieten. Ja. Wat zijn dat, provinciale diensten? Nou, dat zijn mensen Zoals die u. bewezen kwaliteiten hebben op het gebied van afschot van dieren. Die werken bij staatsbosbeheer, die werken bij natuurmonumenten. Daar heb je helemaal geen commercieel bedrijf bij nodig. Die kunnen in dienst uh, van een grote organisatie met bewezen kwaliteiten kunnen die dit werk uitstekend uh, doen. Francisco van Joden nog even? Ja, nou, er wordt dus vergelijking gemaakt met de muskusratten. Daar zijn die mensen over in dienst. Maar ja, die zal je dus altijd maar moeten hebben. Want de muskusrattenbevolking, uh, uh, of hoe je dat moet zeggen, populatie, die blijft hetzelfde, die blijft constant... Nee, ik, het gaat ik, uh, ik rond de populaties heel laag. Met, met de woorden dat de wilde gans veel taaier is dan de tammergans... hoorde ik hier van de culinair medewerker van de redactie van de Gids.fm. Ik dank Remco Bakker, directeur van WNS beheer, en ook Anja Hazekamp, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Graag gedaan. En waar blijft mijn blik nog op gericht vanavond op televisie? Nou, Vroege Vogels TV heeft natuurlijk de Eekhoornsoop... de webcam die 24 uur per etmaal volgt hoe het met de Nederlandse rode eekhoorns gaat... Maar vanavond in vroege vogels ook het succes van de Raaf. In de jaren 20 uitgegroeid, uitgeroeid in Nederland. Maar nu is hij echt terug te zien om tien voor half acht op Nederland 2. En bent u een fan of op zijn minst gefascineerd door Ronald Reagan? Dan kunt u vanavond kijken naar Reagan nummer 40. Hij was in de jaren tachtig namelijk de 40ste president van Amerika. Was hij die domme acteur waarvoor hij werd versleten? Of de winnaar van de Koude Oorlog om tien over negen op canvas? Gelooft u in sprookjes? Dan kunt u terecht op Nederland 3. Want gaat Apel Nicosia opnieuw een ronde verder komen in de Champions League. Nou, ze hebben alleen een geduchte tegenstander. Real Madrid. De voorbeschouwing begint om kwart over acht en de wedstrijd om kwart voor negen. En na afloop volgt er nog een samenvatting van Benfica Chelsea... ook op Nederland 3. En voor een beetje muziek kijkt u naar Erik Vloeimans... in het Uur van de Wolf vanaf 11 uur op Nederland 2. Tot zover dit programma. Surf naar de degids.fm. Zometeen lunch.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 Vanavond om vijf over elf in het Uur van de Wolf, NTR Nederland 2. Het fluisteren van Erik Vloeimans. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Dit is Radio 1.